Het NOS-journaal, die al Thomassen... Goedemiddag. Politieke jongerenorganisaties in actie tegen pensioenakkoord. Politie waarschuwt voor overlast psychotische zwervers en vastgelopen vrachtschip in de Westerschelde. Vanmiddag vlot getrokken. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Er staat een frisse noordwestenwind. Maxima komen uit op een graad of 13. Vanavond wordt het droog. Morgen bewolkt en regend. wordt dan een graad of 14. Na het weekend blijft het bewolkt en regenachtig bij maxima rond 17 graden. Jongerenorganisaties van verschillende politieke partijen komen in opstand tegen het pensioenakkoord. Die opstand gebeurt overigens heel netjes met een manifest op internet dat medestanders kunnen ondertekenen. Dat manifest is mede opgesteld door de jonge socialisten, dwars, de SGP-jongeren en de JOVD. Martijn Jonk, voorzitter van de JOVD. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jullie grootste bezwaar tegen het pensioenakkoord? Ja, ons grootste bezwaar tegen het pensioenakkoord zoals het nu ligt... ...dat is dat de, de rekening tussen generaties niet eerlijk wordt verdeeld. Um, je ziet gewoon dat de risico's uh, de, aan het eind van de rit heel erg komen te liggen bij mensen. Nou ja, bij jonge mensen, en dat is in dit opzicht een redelijk rekbaar begrip, want dat is bij wijze van spreken iedereen tot 45, 50 jaar. Um, en dat de meeste zekerheid komt te liggen bij de mensen die wat ouder zijn. En de hele discussie is de afgelopen tijd natuurlijk ook heel erg gegaan van... Hè, ...hoe zorg je ervoor dat die mensen met zware beroepen worden omzien, hoe zorg je ervoor... Dat die mensen die mogelijk tussen wel een schip komen te liggen... vanwege die, die, die verhoging van de oude leeftijd worden ontzien. Um, en hiervoor is eigenlijk heel weinig aandacht geweest. En wij hopen gewoon dat we op deze manier een hoop steun kunnen vergaren. Onder mensen die dat probleem ook zien. En dat we in de uitwerking van dit akkoord daar nog wat aan kunnen doen. U komt nu met een manifest. Ook bijvoorbeeld door de jonge socialisten ondertekend. Um, maar zijn jullie niet een beetje laat? Want het akkoord is er al. Ja, nee, maar dat zei ik toen net al. Ik geloof niet dat, dat, uh, dat dit het einde is van het, van het akkoord. Um, of althans, dat dit het einde is van de discussie erover. Uh, om twee redenen. Ten eerste moet natuurlijk nog het hele akkoord worden omgezet in wetgeving. En dat duurt nogal even. Ja. Uh, denk ook aan een hele discussie over het invaren van die oude rechten, et cetera, et cetera. Dus wat dat betreft zijn we echt nog niet klaar. Um, en wij geloven ook niet dat dit zeg maar, de laatste stap is die genomen zal worden om de pensioenen uiteindelijk uh, toekomstbestendig te maken. Oftewel, er moet nog een extra slag komen. En wij hopen dat we hiermee op een aantal punten aangeven welke kant het op moet... om ervoor te zorgen dat je die solidariteit, wat op zich een goed ding is... Uh -huh. tussen generaties binnen zo'n collectief stelsel, op een goede manier regelt. Meneer Jonk van de JOVD, dank u wel.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 van de afgelopen jaren teniet gedaan wordt. Ook verschillende instellingen in de geestelijke gezondheidszorg... maken zich daar zorgen over. Een vrachtschip van 209 meter lang... is vastgelopen in het nauw van Bad op de Westerschelde. Dat gebeurde afgelopen nacht. Het schip vervoert auto's en was net vertrokken vanuit Antwerpen. André Willemstein, operationeel leider bij de Veiligheidsregio Zeeland. Meneer Willemstein, ligt het schip nog steeds vast? Ja, het schip ligt nog altijd vast... Uh, ja, voor die beeldvorming. Hij is afgelopen nacht om ongeveer half twee bij hoogwater vastgelopen. Dus wij wachten op het volgende tijd, wederom hoogwater, hoogwater om een vlot te trekken. Hoe kan dat nou gebeuren? Uh, nou, het is gebeurd als volgt. Hij heeft uh, motorstoring gehad. Dus een blackout is het schip stuurloos. En zo is hij vastgelopen. En hoe ligt het schip er nu bij? Is het beschadigd? Uh, voor zover wij nu kunnen beoordelen is het niet beschadigd. En uh, nou moet het vlot getrokken worden. U zegt als het weer hoogwater wordt... Wanneer is dat? Uh, dat is vanmiddag om twee uur. En dan gaat u uh, aan... de hoe gaat zoiets in zijn werk, dat vlot trekken? Nou, u moet hij voorstellen. Dat klinkt even technisch, maar dan wordt er wordt een contract gesloten tussen de kapitein- en bergingsmaatschappijen. En in dit voorbeeld worden zes sleeboten vanmiddag vastgemaakt. En wordt die vlot getrokken. Mm -hmm. Ge Gebeurt het nou vaker? Dat daar schepen vastlopen? Nou, daar die, waar die ligt. Uh, dat stuk van heet het nauw van bad. Mm -hmm. Zit alleen in het woord, hè? Het nauw van bad. Ja. En... Uh, ja, uh, daar gebeurt het vaker. Ja, ja. onder meer. En nu, uh, hoe is het voor het andere scheepvaartverkeer? Hebben die er last van? Uh, nauwelijks op het ogenblik. Het, uh, het andere scheepvaartverkeer gaat nog steeds door. Het schip wat vastgelopen is, ligt buiten de vaargeul. We hmm. uh, hebben wel een tanker die ook opgaand was uh, vanaf zee richting Antwerpen. Uh, die hebben we drank al laten gaan. Okay. Meneer Willem dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan.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 Inname van Seert heeft ook grote symbolische betekenis... omdat Gaddafi er is geboren. Dit is het NOS-journaal, het is Isolo Thomas. En... Onderhandelaars in België zijn weer een stap dichter bij een nieuwe regering gekomen. Vannacht werden ze het eens over de staatshervormingen... en de vraag welke bevoegdheden moeten worden overgedragen... van Brussel aan Vlaanderen en Wallonië. Zo wordt het verkeersbeleid grotendeels geregionaliseerd. De brandweer en de burgerbescherming blijven wel een zaak van het landsbestuur in Brussel. Ook is er een akkoord over de termijn waarop verschillende verkiezingen worden gehouden. Vanaf midden volgende week zal premier Di Rupo... verder onderhandelen over sociaal-economische thema's en over de financiën. Langzaam maar zeker wordt duidelijk wat er precies gebeurde... bij het ongeluk op Java gisteren, waarbij twee Nederlanders omkwamen. Michel Maas in Jakarta. Michel, de politie heeft onderzoek gedaan. Wat is daar uitgekomen? Nou, de politie heeft een hele hoop getuigen gehoord, want uh, veel mensen hebben het zien gebeuren. En uh, uiteraard ook de overlevenden in de bus hebben uh, kunnen vertellen wat er precies is gebeurd. En alles wat ze vertellen, dat bevestigt eigenlijk alleen maar wat er gisteren al werd gezegd. De remmen van die bus deden het niet goed. En dat was fataal op het moment dat die bus een vrij steile helling naar beneden moest rijden. En ja, geen vaart kon minderen. En daar, daardoor van de weg raakte en uh, over de kop vloog. Mm -hmm. Hoe is het met de gewonden? Nou, er zijn zeven Nederlanders gewond. Uh, die liggen nog in een ziekenhuis. En van die zeven is er één volgens het ziekenhuis dat ik net aan de lijn had... Uh, uh, in kritieke toestand. Maar de andere, daar gaat het redelijk goed mee, zeiden de artsen. Twee Nederlanders zijn overleden, Ja, ze hebben nu inderdaad definitief de identiteit van de slachtoffers vastgesteld. En uh, twee Nederlanders zijn overleden. En de twee andere slachtoffers, dat zijn een Indonesische gids en een Japanse toerist. Is er vanuit Nederland nog actie ondernomen om de slachtoffers bij te staan, de gewonden? Ja, ik heb begrepen dat er in ieder geval van de reisorganisatie die hun reis had opgezet, iemand hier naartoe is gekomen en dat er ook van de SOS-dienst vanuit Nederland mensen hierheen zijn gekomen om de, ja, om de slachtoffers te helpen en te zorgen dat ze gerepatrieerd kunnen worden. Oké, okay, Michel. Michel Maas in Jakarta. In Indonesië zijn drie mogelijke terroristen opgepakt. De drie zijn volgens de politie moslimradicalen die betrokken waren bij aanslagen. Een van de verdachten is een 31-jarige man. Hij zou een van de bedenkers zijn van de zelfmoordaanslag op een moskee... in Seerbon op West-Java een half jaar geleden. Daarbij raakten 30 politiemensen gewond. Twee anderen die zijn opgepakt zouden hebben geholpen... bij het plegen van een aanslag op een kerk in Solo in midden Java. Daardoor kwam om het leven, zeker twintig gelovigen raakten gewond. Volgens de Indonesische autoriteiten hebben de aanslagen op de moskee en de kerk met elkaar te maken. Maar het is niet duidelijk door wie de terroristen zijn gestuurd... en wie ze heeft gefinancierd. Sport. De Nederlandse turnsters zijn op de tweede dag van het WK in Tokio... bij de eerste zestien geëindigd. en Daarmee plaatsten ze zich voor, de Olympische, voor het Olympisch kwalificatietoernooi in Londen. Edwin Cornelis in Tokio. Is daarmee de missie van de Nederlandse turnsters op het WK geslaagd? Ja, in feite wel. De Nederlandse turnsters die kwamen gisteren al in actie. En uh, ja, dan is het lang wachten totdat je ook al je concurrenten in actie hebt gezien. Ook op de tweede kwalificatiedag om te kijken waar je nou precies eindigt in dat landenklassement. Uiteindelijk wordt het in ieder geval een plek in de top 13. Want er is nog één uh, divisie te gaan met landen. Uh, top 13 is dus inderdaad uh, behaald. En uh, dat terwijl het doel toch was om deelname aan het uh, test -event in Londen veilig te stellen. Daar waar nog vier Olympische tickets voor de landenploegen te verdienen zijn. Daar mag Nederland dus aan meegaan doen en omgaan strijden. En toch vraag ja, of, of het toernooi echt naar tevredenheid, naar tevredenheid is verlopen voor de Oranje vrouwen. We zagen gisteren in de wedstrijd toch de nodige foutjes bij de dames. Dat heeft toch wel geleid tot een keldering in het klassement. Als je bedenkt dat Oranje tijdens het WK van vorig jaar nog negende werd in de, de kwalificatie. Geeft toch wel aan dat ze iets gezakt zijn. En dat het toch wel wat beter moet als ze volgend jaar gaan meedoen aan dat test-event. En die tickets voor de Spelen willen gaan grijpen. Maar goed, uh, het grote doel, kwalificatie voor het test-event, is een feit. En uh, daar komt nog eens bij dat Celine van... Gerner, een individueel succesje boekt. Want zij staat vrijwel zeker in de Meerkampfinale op het WK. Dankjewel, Edwin Cornelissen vanuit Tokio. Het oefende wel tussen het Nederlands elftal en Bayer München gaat gewoon door. Bert van Marwijk liet gisteren in de persconferentie naar Nederland-Moldavië geen spaanheel heel van de manier waarop de Duitse club over de blessure van Arjen Robben sprak. Ja, dat vind ik echt. Uh, dat gaat mij uh, echt te ver. Dan zeg ik van: daar uh, heb ik het echt helemaal mee gehad. Daarom zeg ik: uh, ik doe dat ook op eigen titel op. Dat interesseert me ook niet. Wat, wat mensen ervan denken, al kost het bij wijze van spreken mijn baan. <laughs> maar eh, ik vind dit gewoon, uh, dit gaat me gewoon veel te ver. Ga jij nog spelen tegen Bayern München? Daar, ja, daar heb ik, ik niet veel zin in. Als dat mij ligt, dan hoeft die wedstrijd niet gespeeld te worden. Directeur betaald voetbal van de KNVB, Bert van Oostveen, laat nu weten dat de wedstrijd wel gewoon doorgaat. En dat gebeurt allemaal op 22 mei volgend jaar. Nederlandse honkballers hebben bij het wereldkampioenschap in Panama... van de Verenigde Staten gewonnen met 7-5. Het was de tweede keer dat Nederland van de Amerikaanse honkballers op een WK won. Door de overwinning is Oranje zeker van de tweede groepsfase. Verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Er staan twee files op de A2 van de Bos naar utrecht tussen Knoopert-Everdingen en Nieuwegein. Drie kilometer, daar wordt aan de weg gewerkt... Op de A73, Vendo richting Nijmegen tussen Beuningen en Knoopert-Ewijk, 3 kilometer. Hoofdpunt van het nieuws: jongerenorganisaties van verschillende politieke partijen komen in opstand tegen het pensioenakkoord. De politie waarschuwt voor overlast van psychotische zwervers door bezuinigingen op de GGZ.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 Nedy Kroes, hoe een Rotterdams meisje de machtigste vrouw van Europa werd. Dat is de titel van de ongeautoriseerde biografie van Nedy Kroes... die deze week verscheen. Straks een gesprek met de auteurs Stan de Jong en Koen Voskel. En het gaat dan vooral over de vraag... hoe overleefde de huidige eurocommissaris in de jaren 80 en 90... de affaire rond de frauduleuze firma Tank Cleaning Rotterdam? Maar eerst de Argos-reportage... De Frans-Belgische bank Dexia zit in grote problemen. Dexia leende geld aan Griekenland, Italië en Spanje... en heeft te weinig vet op de botten om de verliezen op te vangen. De Fransen en Belgen zijn dit weekend druk aan het vergaderen over een oplossing. De Belgen overwegen hun deel van de bank te nationaliseren... en misschien komt er een zogeheten bad bank om de slechte leningen te parkeren. Tja, daar gaan we weer. Opnieuw is staatssteun nodig om de banken in Europa overeind te houden. Net als drie jaar geleden, in het najaar van 2008. Wat is er in die tussenliggende drie jaar gebeurd en wat ook achterwege gelaten? Suzanne Borst ging op onderzoek uit en dit is haar verslag. Amper drie maanden geleden leek de Frans-Belgische bank Dexia helemaal gezond. Maar nu zijn de problemen daar zo groot dat omvangrijke staatssteun opnieuw noodzakelijk lijkt. Dit is geen gewone crisis. Dit gaat zomaar niet voorbij gaan. Het zorgenkindje van de Belgische bankensector, Dexia... slaagde afgelopen zomer nog probleemloos voor de Europese bankentest. Maar nu is de bank in hun vrije val terechtgekomen door Grieks schuldpapier. Is Dexia nu gered en leren we ooit iets uit zo'n bankcrisis? Opnieuw moet er een bank aan het staatsinfuus... De miljarden belastinggeld die in 2008 naar de financiële sector zijn gegaan... hebben ons niet voor een nieuwe crisis kunnen behoeden. Griekenland staat al maanden op de rand van een bankroet. En de daaruit voortvloeiende eurocrisis heeft inmiddels de hele wereld in zijn greep. De problemen in de financiële wereld dreigen verder uit de hand te lopen. Zwakke banken en zwakke staten lijken in een soort spiraal naar beneden terecht te zijn gekomen. Banken hebben opnieuw geld nodig omdat ze dreigen om te vallen. Maar de regeringen die dat geld moeten geven... zitten zelfs steeds minder goed bij kas. Net als in 2008 is er de angst voor een domino-effect... van omvallende banken. Is er dan helemaal niets veranderd? Economisch geheugen is kort. Op het moment van, van de paniek... Leek even alsof er daadkracht ontstond. Maar eigenlijk is dat niet zo. Dus het is vooral wat er gebeurt: is, pleisters plakken hier en daar. En op een gegeven moment denk je, nou de wonden zijn gehecht en we gaan weer door. Maar echt serieus aanpakken, echt radicaal de problemen oplossen is niet gebeurd. Dat zegt Arjen van Witteloostuin, hoogleraar economie aan de Universiteit van Antwerpen, Tilburg en Utrecht. Het is dezelfde crisis. En waar we in feite mee te maken hebben is een klassieke schuldencrisis. Er, er ontrolt zich een vrij klassiek patroon waarbij je eigenlijk je probeert het ene lek met het andere lek te dichten. En dan denk je, hé, hey, we drijven weer. Totdat blijkt, oeps, het is toch nog altijd een heel groot lek. Alleen zit nu op een andere plek. He, dus nu deze keer is het begonnen bij de banken. Nou, omdat we de problemen bij de banken moeten oplossen. Die hadden enorme schulden. Hebben de overheden schulden moeten maken om de schuldenprobleem van de banken op te lossen. Dus dan verschuif je eigenlijk het probleem van de ene sector van de economie naar de andere. Daarmee is het niet opgelost. Is het alleen ergens anders terecht gekomen. En dan gaat het daar mis. En dat zien we nu. Terwijl de hele wereld met ingehouden adem kijkt naar Dexia... begint volgende maand in Nederland een parlementaire enquête... naar de staatssteun die het kabinet in het najaar van 2008 heeft gegeven... aan banken en verzekeraars. Een onderzoek onder leiding van SP-Tweede Kamerlid Jan de Wit. In het eerste rapport, vorig jaar mei... rapporteerde die commissie al over de oorzaken van de kredietcrisis. In een voorbeschouwing op de komende parlementaire enquête... spreken we vandaag met een aantal economen. Wat zijn de parallellen tussen de crisis van toen en de crisis van nu? Hebben we wel iets geleerd sinds 2008? Ik ben Esther Mirjam Send, hoogleraar Economie aan de Radboud Universiteit... en Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Het fijne van de commissie is dat het wel weer nieuwe momentum geeft... en dat het weer nieuwe aandacht uh, geeft aan uh, die kredietcrisis... die toch al een klein beetje van ons raderscherm was verdwenen. We hebben allemaal last van rampenbijziendheid. Als een ramp net is gebeurd, staat die vers op ons netvlies... en vinden we dat er lessen moeten worden geleerd... en dat het fundamenteel anders moet. En voor je het weet is het gewoon een beetje verdwenen... en denken we van, nou ja, dat viel allemaal wel mee... Uh, waar hebben we ons nou eigenlijk allemaal zo druk over gemaakt? Ook Hans Schenk, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Utrecht... vindt het belangrijk om terug te kijken. Ja, dat heeft volgens mij heel veel zin, want er is niet zoveel gebeurd. Kijk, iedereen was heel erg eh, bereid om van alles te doen in 2008. En overal zijn commissies opgericht. Daaruit bleek dat er heel veel te doen was, dat er heel veel moest veranderen om een herhaling van wat er gebeurd is te voorkomen. En er is eigenlijk maar heel weinig gebeurd. Het eerste deel van het onderzoek kenmerkte zich door het zoeken naar schuldigen. En het probleem was dat die schuldigen elke keer... met de beschuldigende vinger naar een ander wezen. Dus de politici wezen naar de bankiers, de bankiers wezen naar de accountants... de accountants naar de toezichthouders, de toezichthouders naar de politici. En zo was dat cirkeltje weer rond en zijn er nauwelijks lessen geleerd... Ja, en er is zoveel gebeurd uh, sinds de kredietcrisis. Je zou willen dat het dan iets breder getrokken wordt... en dat er wordt gekeken naar wat zijn nou de uh, parallellen... tussen de kredietcrisis en de eurocrisis. En wat ik zou willen is dat daar eens goed naar gekeken wordt... en hoe kunnen we ons financiële stelsel zodanig inrichten... dat het weer dienstbaar is aan de reële economie... in plaats van deze uit te hollen. Ik ben Cedar van Remberg, ik ben hoogleraar economie aan de UVA. We zien zowel toen als nu de geweldige kosten van het laat, het laat willen toegeven dat er problemen zijn. Het is een heel ander soort probleem en er spelen andere vraagstukken. Maar een abstractieniveautje hoger, het speelt eigenlijk hetzelfde. Moet je snel je verliezen nemen en doorgaan... of moet je het lekker laten dooruiteren... in de hoop dat het een keer mooi weer wordt zodat je niks hoeft te doen. West-Europa wordt altijd de tweede optie gekozen. De hopen dat het beter is, Goh, veeg het onder de mat. Buig je boekhoudregels een beetje bij. Uiteindelijk worden dan de kosten toch veel en veel hoger dan de andere optie. je, moet tonen, bij door de zure appel heen. En dan kan iedereen weer aan het werk. Die, die les is niet geleerd. Te laat ingrijpen zorgt voor veel hogere kosten... Dat is, volgens Zweden van Wijnbergen, een overeenkomst tussen de vorige en de huidige crisis. Hoogleraar Esther Miriam-Sent ziet nog meer overeenkomsten. Uh, Eén parallel is uh, dat we vooral doen aan symptoombestrijding. Dus we vangen de gevolgen van de crisis op, maar we kijken niet naar de oorzaken van de crisis... Enorme vervlechting, we kunnen het allemaal niet meer begrijpen... we overzien het niet meer. Het systeem is enorm kwetsbaar voor emoties. Maar juist die emoties, de vertrouwenskant... die wordt vaak onderschat door economen, door bankiers, door beleidsmakers. Econoom Hans Schenk. De belangrijkste analogie in deze crisis zit hem in het feit... dat financiële instellingen, banken, geen flauw benul hadden... van de financiële stromen... Naar landen in dit geval. In 2007 was dat naar huishoudens en naar andere bedrijven. Waar gaan die stromen heen? Of waar komen ze vandaan? Ja, geld moet ergens vandaan komen. Maar wat betekent dat als een bank een lening heeft uitstaan aan de Griekse overheid? In 9 van de 10 gevallen betekent dat die bank dat weer elders heeft geleend. Dat betekent dus dat wanneer zo'n lening niet wordt terugbetaald, niet alleen de primaire. De bankaire leverancier van die lening het moeilijk zal krijgen... maar ook weer de schuldeisers van die bank zelf. En waar dat eindigt, is volstrekt onduidelijk. is ook nooit in kaart gebracht... en ontglipt aan de waarneming van ook een centrale bank. En dat was ook zo met in 2007, 2008. De wereld is onweerlegbaar, vertakt en vernetwerkt geraakt. Het is een dynamiek... Die wij niet kunnen stoppen. We kunnen heel erg heimwee naar vroeger hebben. We kunnen hopen dat we weer achter de dijken kunnen gaan schuilen. We kunnen met heimwee terugdenken aan de gulden. Uh, maar uh, dat is zinloos. Dat, uh, dat leidt nergens toe. Voor een deel is dat waar, maar voor een deel is de wereld waarin we leven de wereld die we zelf hebben gecreëerd. Agerin van Witteloosstuin wijst op maatregelen die de vervlechting van de financiële stromen wel minder kunnen maken. En een van de redenen waarom dit probleem nu veel groter is dan het anders geweest had kunnen zijn... is dat we allerlei maatregelen die we in de tijd getroffen hebben... na de vorige hele grote crisis, van de jaren 30... zijn gaan afbreken in de loop van de jaren 80, jaren 90 en ook in de jaren 2000. Doet u ongetwijfeld de scheiding tussen verzekeraars en banken? Um, en daardoor hebben we eigenlijk de problemen die we in de tijd hebben willen oplossen... met bepaalde maatregelen weer mogelijk gemaakt. Dus we hebben onze eigen problemen weer gecreëerd. We zijn ons eigen graf gaan graven nadat we eerder in de tijd dat zo mooi hadden weten te dichten. De verwevenheid van de banken en de hele financiële sector is een groot probleem. Kapitaal flitst op onnavolgbare wijze over de wereld... met een snelheid die niemand meer bij kan houden. Daar is wel een oplossing voor, zegt econoom Schenk. Ja, Wat zou je moeten doen? Je zou de grenzen kunnen dichtgooien. Een andere mogelijkheid om daar iets aan te doen... dat is een soort kaasschafmethode is dat je een belasting heft over financiële transacties. De beroemde Tobin Tax, die overigens nu wel in Brussel in het parlement wordt besproken. Dan weet je nog niet wat er precies aan de hand is en waar en hoe dat netwerken uitziet. Maar je weet wel dat het aantal financiële transacties wellicht iets zal afnemen. In ieder geval die transacties die uitsluitend om speculatieve redenen worden, worden gedaan... En wanneer het dan toch fout gaat, heb je inmiddels een potje gevormd dat gebruikt kan worden om het op te lossen. Ik ben er overigens ook een groot voorstander van, van die Tobin Tax. Het interessante is dat de meeste van mijn collega-economen daar een groot tegenstander van zijn. Omdat dat de flexibiliteit van de markt eh, aan banden legt. Maar ja, die flexibiliteit van de markt heeft ons kies opgeleverd. Dus die flexibiliteit zou eh, flink aan banden moeten worden gelegd. Ook Arjen van Witteloostuin is een warm voorstander van zo'n belasting. Kijk, nu kun je op, de, op een, een mini-cent speculeren. Als je dat maar met heel veel geld doet... kun je met, met, een, met hele, van hele kleine koersbewegingen heel rijk worden. Als daar een klein beetje belasting op zit, is dat niet meer zo. Want dan zijn de transactiekosten zo hoog dat je denkt... nou, laat maar zitten. Ik zie er vanaf. Dus de markt wordt er rustiger van. Ik denk dat dat veel belangrijker is nog. De voorzitter van de Europese Commissie, Barroso... pleitte er eind september voor in zijn jaarlijkse toespraak tot het Europees Parlement dat de banken iets terugbetalen voor de 4,6 biljoen euro dat is ruim 4000 miljard die de Europese lidstaten aan garanties en leningen hebben verstrekt aan de financiële sector. Taxpayers have granted aid and provided guarantees of 4.6 triljoen euros to the financial sector. It is tijd. Het is tijd dat de financiële sector iets terugbetaalt. En daarbij doelt Barroso op de invoering van de Tobin-tax. Maar Van Witte denkt niet dat die Tobin-tax er ook echt komt. Nee, ik denk dat het er niet komt. En de reden daarvoor is dus dat je dan kapitaal heft op een grondslag die voortdurend in beweging is. Dus waar moet je dat dan precies gaan doen? Dan zouden we dus al die beurzen dat samen moeten afspreken. En dan moet iedereen het doen en iedereen moet hetzelfde doen. Want geld zoekt gewoon, het, net als water, het, het diepste punt op. Dus als niet iedereen dit doet, is het eigenlijk nauwelijks nog zinvol. En dus gaat het niet gebeuren, want er is altijd wel ergens iemand die zegt... ja, ik begin daar niet aan en dan gaat het feest niet door. Dus de kans dat dat gebeurt lijkt mij eh, vrijwel nul. Het is al een hele treurige constatering... dat er wel een oplossing is voor een probleem... maar dat we niet in staat zijn om dat ook door te voeren. Ja, dat is wat een hele beroemde econoombestuurskundige al heeft genoemd. Het probleem van collectieve actie. Het organiseren van collectieve actie is zo ongelooflijk moeilijk. Dat is, uh, in dit geval uh, doet zich dat uh, in optima forma voor, ja. Dames en heren, goedenavond. De minister-president, de minister van Financiën en de president van de Nederlandse Bank... geven een toelichting op de actuele situatie bij de Nederlandse Fortis-bedrijven. Aansluitend is er gelegenheid om te stellen van vragen. De minister-president. Goedenavond. Uh, sinds gisteravond uh, zijn wij in Brussel geweest. De minister van Financiën, de president van de Nederlandse Bank en ikzelf. We hebben alles op een rijtje gezet. En dat heeft na lang uh, overleg ertoe geleid dat de conclusie is getrokken dat het het beste is wat betreft de Nederlandse situatie... Fortis Nederland in handen te brengen van de staat. Datzelfde geldt voor het verzekeringsbedrijf van Fortis. En dat geldt ook voor ABN AMRO. In oktober 2008 greep de overheid in bij Fortis en ABN AMRO... uit angst dat de banken anders failliet zouden gaan. Die angst is weer terug, zoals deze week blijkt bij de Belgische bank Dexia. Hoe kunnen we voorkomen dat banken omvallen? Econoom Arjen van Witteloostuin. Ik denk dat de financiële sector drastisch zal moeten worden hervormd door veel meer te werken met, met kleinere banken. Die in verschillende segmenten opereren. Dus die hele grote banken die alles doen en die veel te groot zijn geworden, waardoor ze niet mogen falen, daar moeten we vanaf. Dus consumentenbanken moeten worden gescheiden van investeringsbanken. En dan niet zogenaamd in de vorm van zogenaamde Chinese muren, maar echt gewoon aparte banken, aparte eigenaren, weg van elkaar. Uh, bankieren en verzekeren, uit elkaar trekken. En vervolgens zorgen dat al die banken die dan ontstaan zo klein zijn... dat als er één failliet gaat, dat gewoon moet kunnen. Dat het geen probleem is, laat maar gaan. Zodat je dat probleem wat je nu hebt met die systeembanken... die niet failliet moeten gaan, wordt voorkomen. Econom Hans Schenk. Waar zou je nou het meeste aandacht aan besteden? En waar is er eigenlijk het minste aandacht aan besteed? Dan noem ik de, in mijn ogen, absoluut noodzakelijke scheiding... die moet worden aangebracht tussen investeringsbanken... Of investeringsbankieren en spaarbankieren. Dus tussen, laten we zeggen, de ouderwetse bankiersfunctie. en de moderne bankiersfunctie, die de laatste 10, 15 jaar. tot enorme financiële innovaties heeft geleid. Maar die hebben ons juist de crisis gegeven. Nou, nee, dat zijn dus onverantwoordelijke adviezen. Want die, die kijken niet naar wat er gebeurt als het echt uitgevoerd zou worden. Ik kan je vertellen wie daar het slachtoffer van wordt. Het slachtoffer wordt het MKB. Aldus econoom Zweder van Wijnbergen. Hij is er tegen omdat de banken te weinig geld meer kunnen uitlenen aan het midden- en kleinbedrijf... als ze niets meer verdienen bij het zakenbankieren. Als een bank alleen maar spaargeld heeft, heeft hij simpelweg minder geld om uit te lenen. Esther Miriam Cent erkent die gevolgen. Het zal zeker gevolgen hebben als we strengere regels aan banken opleggen... Uh, en als we zakenbankieren, nutsbankieren, als we daar wat strikter mee omgaan... dan zal het zeker zo zijn dat er minder uh, geld beschikbaar is. Maar ja, uiteindelijk is dat gewoon een prijs die we moeten betalen... voor uh, iets meer stabiliteit en voor uh, niet meer die enorme uh, recessie... die we de afgelopen jaren aan doormaken zijn... en die nu ook alweer voor de deur dreigt te staan. Als de politiek doorheeft dat al hun fantastische verhalen over hoe die banken terug aan hun hok moeten... in feite een rekening leggen bij het MKB, wat we graag ook willen... want dat is de motorbanenmotor van Nederland. Ja, dan, dan zie je dat het fout loopt. En dan weten we wat er gebeurt. Dan gaan die plannen met die banken niet door. Afgelopen zomer nam minister De Jager van Financiën... toch al een eerste stap in de richting van de scheiding van de banken. Hij zei dat in het Radio 1-journaal van 9 juli...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 Uh, inmiddels heeft het uh, ministerie van Financiën een notitie gemaakt... met de verschillende manieren waarop het gere gerealiseerd zou kunnen worden. En dat zal nu met de sector besproken worden. Dus daar zit beweging in. Ja, ga gaat het snel genoeg? Ja, Absoluut niet. Uh, dat, het kan veel sneller... Uh... Maar hey, misschien is dat ook wel weer zo het voordeel van onze polder. Het gaat allemaal niet zo snel in Nederland... maar het gaat ook met veel meer solidariteit, veel meer betrokkenheid... en met veel minder onrust. Cent vertrouwt op het poldermodel. Maar Hans Schenk, ook groot voorstander van de splitsing van banken... verwacht niet dat zo'n scheiding er ook daadwerkelijk komt omdat een belangrijk deel van het imperium dat bankiers hebben opgebouwd... wordt afgebroken. Een bank wordt simpelweg in twee gesplitst. Dus van één voorzitter van de Raad van Bestuur komen er ineens twee. Dat betekent dat jouw positie als raad, als, als bestuursvoorzitter... als het daar gehalveerd wordt. Hij wordt niet alleen gehalveerd in belang... hij zal ook wel een belangrijke mate gehalveerd worden... in termen van salaris, van inkomen. Dus we zijn heel erg eh, financiële positiegebonden overwegingen voor de spelers in het veld... om dergelijke ontwikkelingen tegen te houden. Ze verzetten zich daar niet zozeer op in het, in het openbaar tegen. Het is niet dat er een groot debat heeft gewoed. Maar in stilte wordt natuurlijk alles gedaan... om zo'n eh, herstructuring tegen te houden. En dat wil de facto zeggen... dat, herstruct dat die beleidsvoorstellen worden gesaboteerd. De anti-veranderingslobby. Is zo sterk dat men het er gewoon niet door krijgt. Maar dat is toch heel kortzichtig als iedereen ziet dat er iets aan moet gebeuren? Ja, nou dat is. Dat... Oké, okay, dat is zo. Dat is kortzichtig, ja. Eh, maar de maatschappij wordt niet alleen op basis van kortzichtigheid en langzichtigheid geregeerd. De maatschappij wordt geregeerd door belangengroepen. En eh, dat, is een, dat is zo ingesleten, denk ik, in, in de maatschappij. En vereist een dermate sterk politiek leiderschap. Om dat te doorbreken, dat ik moet met enige vrees moet vaststellen dat dat een ijdele hoop is om te wachten dat we een Nederland zouden krijgen. Econoom Arjen van Witte Loostuin is het daarmee eens. Wat ook niet moet worden onderschat, is dat heel veel mensen die hier de beslissing over moeten nemen, ook zelf niet precies weten wat er gebeurt, hoe het zit, onzeker zijn en dan ook bang zijn om radicale stappen te nemen en daarmee fouten te maken. Dus wat maakt je weer gevoeliger voor lobbydruk vanuit die bedrijfstak... Daarnaast heb je natuurlijk, als je dik bank opsplitst... dan moet je dus durven tegen gevestigde belangen in te gaan. Dan moet je tegen de financiële sector in durven gaan. En nou ja, dat is al helemaal, vecht al heel, helemaal heel veel moed. En uh, ja, die is ver te zoeken. De topmannen van de ING-bank hebben hoge bonussen gekregen. Maar dat is geheel binnen de regels die vorig jaar met het kabinet zijn afgesproken. Toch vindt de Kamer dat het niet kan... omdat de ING met miljarden euro's staatssteun overeind moet worden gehouden. Een fragment van het NWS-journaal van 17 maart. De Kamers pakken schande van en dat had effect. Want de top van de ING zag uiteindelijk af van zijn bonus. Maar is met deze politieke protestactie ook de bonuscultuur veranderd? Arjen van Witteloostuin. Nee, helemaal niet. Ik laat het mee beginnen met te zeggen dat ik ook vind dat die bonuscultuur krankzinnig is. Ik, ik zeg altijd, als iemand zoveel bonus nodig heeft om zijn werkvoorzienlijk te kunnen doen... Dan, moet dat aan, dan mankeert er wat aan die persoon. Als je zo gemotiveerd moet worden, want dat is zo pervers, dat is heel merkwaardig... En het is weer terug bij af. Dus in Wall Street en de City worden weer dezelfde bonussen verstrekt als, als, als voor de val van Lehman. Er is wel iets aan gebeurd. De werkelijk zeer extravagante vormen daarvan zijn een beetje afgeknot. Maar de filosofie is overeind gebleven. De filosofie luidt, mensen zijn te prikkelen door hen grote sommen geld in het vooruitzicht te stellen... Uh, die bonuscultuur is niet alleen een cultuur van, van sommetjes maken... van mensen uitbetalen. Uh, dat is ook een cultuur die gevormd wordt door die mensen zelf. En wanneer jij een beloningssysteem inricht... dat uh, erop gericht is om mensen financieel te prikkelen... zoek je dus ook in je recruitment... naar mensen die zich op die manier laten prikkelen. Die mensen zitten er dan nog allemaal. De bonuscultuur is weer helemaal terug zeggen de economen Schenk en Van Witte Loostuin. Maar is dat wel zo? Om het vertrouwen van de burgers te herstellen... heeft de Nederlandse Vereniging van Banken de Code Banken opgesteld... voor goed bestuur en beheerst beloningsbeleid. Per 1 januari 2010 is die code van kracht. Een commissie onder leiding van oud-Unilever-topman Anthony Burgmans... houdt in de gaten of de banken zich aan hun eigen code houden... Vorige maand werd een tussenrapportage uitgebracht over de beloningsstructuur. Het NOS-journaal. De beloningsregels die banken twee jaar geleden afspraken... worden redelijk nageleefd, concludeert de Monitoringcommissie... banken in een tussenrapportage. De variabele beloning van bestuursleden is bij alle banken... nu kleiner dan het vaste salaris. Maar bij een groep van 600 mensen onder de top is dat niet het geval. Verder wordt de bankencode bij dochters van kleinere buitenlandse banken... vaak niet goed nageleefd. De gedragscode werd ingevoerd om het vertrouwen... in financiële instellingen te herstellen. Maar wat doet deze codebanken nu precies aan de cultuur... die ten grondslag ligt aan de bonussen? Zweder van Wijnbergen. Ik denk niet dat die codebanken heel veel te maken zal hebben... met het crisisbestendig maken van de bankensector. Want ja, wat je daarvoor moet doen, hebben ze eigenlijk uit die code gelaten... Uh, waar de echte gevaarlijke risico's genomen worden... is op de handelsvloer. Uh, en daar hebben ze nou net gezegd... daar houden we ons niet mee bezig. We houden ons alleen maar bezig met de betaling van de raden van bestuur. Nou, dat heeft nou net weer betrekkelijk weinig invloed... op het risicogedrag van een bedrijf. Dat, dat weten we uit onderzoek in Amerika. Dus in de code banken staat niet dat mensen die met heel veel geld handelen... dat die misschien niet moeten worden beloond met extreme uh, bonussen? Eh, precies, daar heb je gelijk in. En zeker niet met bonussen die erg asymmetrisch zijn. Eh, Zoals als nu bonussen in elkaar zitten... Eh, krijg je heel veel geld als het goed gaat. En je kijkt een beetje raam als het slecht gaat. Dus je hoeft niet in te leveren als het slecht gaat. Nou, Dan krijg je weer datzelfde verhaal. De, dan ga je natuurlijk heel veel risico nemen. Want de slechte dingen leg je bij je bank... en uiteindelijk bij de belastingbetaler neer. De goede dingen krijg je steek je in je zak. Dus die scheve bonusstructuur... die legt een enorme prikkel op tot meer risico nemen. Nou, Dat is er helemaal niet uitgehaald. Ook niet voor de raad van het bestuur. Het enige wat ze gedaan hebben is... is achter de politieke het aanloop aanlopen. de bonus moeten lager... Maar de structuur van de bonus is nog steeds even verkeerd. Nou, die code bank is een... Eh... Hoe zal ik dat nou eens eh, diplomatiek zeggen? Is een mooi staaltje van behendig manoeuvreren door de financiële sector. Waarin eh, gesuggereerd wordt dat de bankaire sector zichzelf goed tot de orde zal roepen. Maar waarbij de facto geen enkele serieuze sancties ingebouwd. En ook geen enkele serieuze uh, herstructurering van de sector ter hand wordt genomen. Dus vind ik die code banken een teleurstellend document. Het is op basis van, van zelfregulering en vrijwilligheid. Dus dan, en zeker in het begin, in de hitte van de strijd, worden dan dingen opgeschreven. Maar de vraag is in welke mate mensen zich eraan houden. En je kunt er altijd weer van afwijken. Hè? De meeste van die codes zijn gebaseerd op comply of explain. Nou, dan ga je gewoon uitleggen dat je je niet aan houdt. Dan noem je iets vaags als concurrentieverhoudingen. En dan ben je weer gered en dan kun je gewoon weer doen wat je altijd gedaan hebt. Dus ik verwacht er heel weinig van. Nee, Om niet te zeggen niks. Er zijn wel oplossingen te bedenken, aldus de economen. Maar om verschillende redenen zien ze het niet gebeuren... dat die plannen ook ooit uitgevoerd worden. Er heerst recessie. Grote bezuinigingen komen op ons af. En de banken? Het ziet er naar uit dat ze binnenkort weer om staatssteun moeten vragen zoals Dexia deze week al deed in België. Hoogleraar Esther Miriam Cent. Hier zien we een hele interessante psychologie. En de psychologie is dat verliezen ons twee keer zo hard raken... als winsten worden gewaardeerd. En vandaar dat we echt met onze handen in het haar zitten... als het even slechter gaat met de economie. Maar wat we vergeten is dat we gewoon het heel lang hartstikke goed hebben gedaan. Waar we gewoon ook aan moeten wennen... is dat we op minder grote voet zullen gaan leven. We kunnen gewoon niet meer die groei aan. We moeten wat voorzichtiger, wat zuiniger zijn... En uiteindelijk heeft het welbevinden van de toekomstige generaties... er alleen maar baat bij als wij eens afstappen van onze groeifetischisme. Hoogleraar Hans Schenk. En maatregelen, ook zoals die door het huidige kabinet worden genomen... in de sfeer van, van bezuinigingen, zijn alleen maar pruimbaar voor een maatschappij... wanneer de burger ziet dat ook de hoofdrolspelers... een flinke veer moeten laten. Dat betekent dat ook die bankiers als ik het zo mag formuleren, stevig zouden moeten worden aangepakt. Zichtbaar voor eh, de man en vrouw in de straat. En dat blijft achterwege. En dat creëert een heel erg, ik zou zeggen, bijna een PVV-gevoel... bij de buren, van ja, maar ze pakken me aan alle kanten. En degene die het op de kerfstok hebben, die kunnen mooi de dans ontspringen. Tot slot, hoogleraar Arjen van Witteloostuin. Ja, de mensen zeggen dat en mensen klagen, maar echt in actie komen, zie ik niet echt gebeuren. We hebben nou die actie in Wall Street, die paar maar dat zijn nog maar een paar duizend. De top van het grote bedrijfsleven en de financiële sector in het bijzonder... die zitten daar in die Ivor toren en die leven eigen leven... los van de rest van de samenleving, maar die loopt ook nog niet echt de hoop op. gezegd. We hebben dit paar van die banken, Triodos heet die geloof ik... en hadden we daar nu toe moeten stappen, massaal, doen we ook niet. Dus wat dat betreft is het klagen terwijl we passief blijven. Hoeveel hebben de banken en verzekeraars inmiddels aan u en mij terugbetaald, zult u misschien willen weten. Nou, de Nederlandse overheid stak in 2008 een kleine 44 miljard in ABN AMRO, Fortis, ING, Egon en SNS Riaal. Daarvan is zo'n 10 miljard inmiddels terugbetaald. ING moet nog 3 miljard terugbetalen. En het grootste deel van het bedrag moet terugkomen als ABN AMRO naar de beurs wordt gebracht. Hoeveel dat gaat opbrengen en of dat überhaupt gebeurt... is op dit moment nog onzeker. Er staat dus nog zo'n 34 miljard uit bij de Nederlandse belastingbetaler. Europarlementariër Thijs Berman vertelde me trouwens net op de gang... dat de gezamenlijke Europese landen sinds 2008... 4600 miljard aan leningen hebben verstrekt om de banken overeind te houden. 4600 miljard euro. U hoort een bijdrage van Suzanne Borst, Kees van der Bos en technicus Alfred Koster. En wilt u de reportage op uw gemak nog een keer horen en alle bedragen natellen, wat u allemaal kwijt bent geraakt aan de bank en de verzekeraars. Nou, dan kan dat via de website wwwvpronl Argos. En daar kunt u zich ook abonneren op de Argos podcast en op de Argos Nieuwsbrief. Argos Radio On Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws. En dat is die rubriek die we samen maken met de collega's van onjo.nl, De website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. Voor me op tafel ligt het boek Nedy Kruis, Hoe een Rotterdams meisje de machtigste vrouw van Europa werd. Hier zitten ook de schrijvers van dat boek. Stan de Jong en Koen Voskel. En uh, u kunt ze ook zien als u naar ons programma kijkt via www.radio1.nl. NL. Welkom Stan. Eh, goedemiddag. Welkom Koen. Goedemiddag. Eh, er zijn ongelooflijk veel mensen om een eh, boek over te schrijven. Waarom hebben jullie gekozen voor Nelly Kroes? Ik zou bijna zeggen, dat het werd wel eens tijd dat er een boek over haar eh, geschreven werd. Dus dan, bestond dat er helemaal niet? Nee, eh, eigenlijk ook wel tot onze blijdschap. Want dat maakt eh, de kans op dat wij de eerste zijn om met hun onthullingen te komen eh, groter. En ook de kans op succes natuurlijk. Want ze is actief in de, in de Nederlandse en de Europese politiek sinds? Zij is eigenlijk al, al beroemd, mag ik zelfs wel zeggen, vanaf 1971. Zij is al 40 jaar een bekende Nederlandse politica. Want ze is in 70 is in de gemeenteraad gekomen in Rotterdam en in 71 is ze ka al kamerlid geworden, als, overigens toen als jongste vrouwelijke kamerlid ooit. En uh, ja, daarna is natuurlijk het vrouw bekend, 40 jaar lang volop in de belangstelling. Alles van het begin af aan op de voorpagina van de Telegraaf, ja, hè, op de foto. Ja, zeker, zeker. Ja, ze werd de prinses van de voorpagina's uh, genoemd. En Kroes, uh, ja, vroeger uh, Smit-Kroes, uh, is ook een meester in het bespelen van de media. En uh, zelfs haar uh, hele uh, medische feuilleton uh, uh, werd in de kranten uitgemeten. Nee, die dus als met haar, gebroken benen met kieën, been na het gebied. Met een lapje over de oog of uh, ziek aan de oliebollen. Ja. Uh, dus een, een iemand die uit tij, tijd vooruit was. Want dat, kijk, nu, nu zie je overal politici bij Pauw, Pauw, en Witteman en zo. Maar was dat toen nieuw? Toen nee die dat deed? Ja, zeker wel. Zeker wel. En um, nou ja, iemand heeft in het boek uh, haar ook wel een, uh, een beetje fortuin avant la lettre genoemd. Uh, samen met Wiegel in staat om um, ja, ook echt het, uh, het volk aan te spreken. En um, niet alleen maar dure Haagse taal. Uh, het is een ongeautoriseerde biografie. Dat betekent dat jullie wel hebben gevraagd of ze mee wilde werken, maar ze nee heeft gezegd? We hebben haar diverse keren uh, benaderd en gevraagd of ze mee werk, wilde werken aan een boek. Uh, eerst meer in zijn algemeenheid, later nog specifieke onderwerpen genoemd. Ze heeft toen eigenlijk helemaal niks van zich laten horen. We weten niet of er een bepaalde strategie achter zat. Of, en daardoor waren we eigenlijk nou, misschien dat ze geen zin had <laughs> in een boek. Over. Ja, dat hebben uit haar netwerk begrepen wij al snel, dat ze er eigenlijk niet zo op zat te wachten. En uh, dat ze zich zelfs een beetje zorgen maakte en uh, het helemaal niet leuk vond. Kijk, het is ook een beetje het type mensen is meer van vooruit. Hè? Actie, vooruitkijken en terugblikken, daar houdt ze niet zo van. Dus wellicht is dat uh, de oorzaak geweest. Maar uh, nee, ze heeft uh, niks van zich laten horen. En later hebben we haar nog een keer specifieke vragen gesteld over één onderdeel. Echt acht, acht vragen. En het enige wat was dat ze via haar voorlichter bij de Europese Commissie liet weten: Miss Cruz has no comment. Koen, wie hebben nog meer mee, geweigerd mee te werken aan jullie boek? Nou, geweigerd heel weinig mensen eigenlijk. Dus uh, van actieve tegenwerking uh, door het, uh, in het omvangrijke netwerk van Cruz hebben we niet veel gemerkt. Uh, we hebben echt alle politieke toppers uit die tijd uh, kunnen spreken. Dus Hans Wiegel, Ruud Lubbers, Ed Nijpels, Onno Ruding... Hans uh, Wiegel was bij de presentatie, maar kwam bij de presentatie achter... dat het een ongeautoriseerde biografie was. En... Klopt, Klopt. Maar Hoe heeft... redden die zich uit die situatie? Heeft... Die pijnlijke situatie? Ja, het, was wel, het, was, het had wel iets geestigs. Hij kwam binnen en uh, we stormden er natuurlijk meteen op af. En hij uh, zei, ik ben, oh, ik ben gekomen om Nelly drie dikke zoenen te geven. Toen pas hadden wij door oh, hebben we het niet dat het ongeautoriseerde biografie is? Toen hebben we even gesproken. en een beetje uitgelegd. nou ja, dat dat eigenlijk door Koes kwam omdat hij niet mee wilde werken. En toen zei ik tegen... tegen wie, ik zeg van, ja, ik zeg maar, god... Uh, ongeautoriseerde boeken, die kunnen toch ook mooi zijn? Dat zijn de mooiste! Zei hij <laughs> toen. En daarna hebben we nog heel uh, geanimeerd uh, gesproken. Hij heeft wel en, gewoon een biertje gedronken. Ja, absoluut. Zeker, hij vond het, de, het heel geheel. En de, we hebben zelfs nog een, een mail van hem uh, gekregen. Met hartelijk dank voor de invitatie, heren. Ja, voor de hartelijke ontvangst. En uh, hij was ook over een het de, de politieke hoofdstukken zeer te spreken. Jullie begonnen aan het boek toen er sprake van was... dat Nelly Kroes misschien premier van Nederland zou worden. Als de VVD de grootste partij werd, ook veel Haagse journalisten hebben lang gedacht... dan wordt Nelly premier. Uh, had je niet beter een boek over Mark Rutte kunnen schrijven? Nou, ja, vind ik. Is, is dat trouwens niet al een boek over Mark Rutte verschenen? Ik dacht het wel. En ik geloof ook niet dat dat heel erg goed verkocht heeft. Maar daar gaan we gaan nu even niet om van... Ja. Kijk, Mark Rutte, hoe oud zal die zijn, van mijn leeftijd, 46? Ik weet niet hoe oud jij bent. Ja, dan Zoiets, zijn jullie leeftijdsgenoten. zijn generatiegenoten. Ik ken ja. hem nog een beetje van de JVD. Uh, maar ja, Nelly Kroes is 70. Die heeft zo'n rijk leven. Waar, waar zoveel in is meegemaakt. Ook al in, natuurlijk in relationeel opzicht. Hè. natuurlijk twee... Uh, twee dat, dat weet genoemd. niet iedereen die nu luistert, hoor. Vertel, ja, vertel. twee keer vertel. Getrouwd, twee keer gescheiden. Eerst met Wouter Jan Smit, vandaar dat ze natuurlijk Smit Kroes uh, werd genoemd. Later met uh, Bram Peper, dat zullen de meeste mensen natuurlijk wel uh, weten... Ze heeft natuurlijk ook heel die bonnetjesaffaire meegemaakt. En ja, gedurende haar hele rijke loopbaan... waarin ze uh, ook heel veel succesvolle dingen heeft gedaan... zijn er denk ik ook weinig politici... Ja, waaraan toch ook zoveel ja, riskante uh, zaken kleven. Want veel affairetjes, Koos. Uh, ja, ja, er zijn relatief uh, uh, veel affaires die ze wel allemaal even weten te overleven. Het begon eigenlijk al, het is eigenlijk totaal in het geheugen weggezakt... maar dat is leuk aan zo'n biografie om dat weer eens op te halen. De KLM-affaire, dat ging over smeertickets die de KLM zou hebben gegeven... en allerlei toestanden. Toen was zijn staatssecretaris. Later heb je nog de canaria zaak gehad... Ik zie jou al knikken. Je weet er helemaal niks meer van. Het was, waren toestanden met binnenschippers. Veel bekender is de zaak, de Tenklin in Rotterdam. Daar komen we, geloof ik, nog op terug. Ja, daar wil ik wat over Ja, daar we ik wat over vragen. Ja, wat over vragen. Uh, en dat is ook allemaal opgerakeld. Uh, Jan-Dirk Parelberg is natuurlijk ook een beetje een nee, raar ja, toestand Ja, was de onderhuurder dus. van. Hè? Die, die nou, onder, nog. Onderhuurder. Uh, Jan-Dirk Parelberg is de voor Witwassen veroordeelde vastgoedhandelaar. Uh, die bezit een prachtig kasteel in Maase. dat wij ook uh, bezocht hebben. Kasteel Bolenstein. En uh, Nelly Kroes heeft daar na haar Nijenrode periode uh, gratis kantoorruimte gekregen. Dus die uh, had een, een prachtig kantoor met uitzicht over de vecht. En uh, uh, dat was in de periode vlak voordat zij eurocommissaris mededinging uh, zou worden. Um, en dat was uh, ja en toen is ook Jan de Parelberg uh, gearresteerd. Uh, wilde zij plotseling niets meer met hem uh, te maken hebben. Dus toen heeft ze haastig uh -huh. haar spulletjes gepakt en uh, het kasteel stilletjes verlaten. De rode draad van het boek is dat ze inderdaad uh, ja, een beetje roekeloze tante is. Die vaak uh, op het randje balanceerde, maar op de ene van de manier altijd mee wegkomt. Een mooi voorbeeld is, Stan, je noemde dat al, die, die tankcleaning Rotterdam-affaire. Uh, uh, leg misschien eerst even de luisteraar uit waar die affaire om ging. Ja, dat, dat ging erom dat er in, in de Rotterdamse haven... een zogenaamde havenontvangstinstallatie moest een, worden gebouwd. Een wat? Een hoi, een havenontvangstinstallatie. Oh ja, dat maakt wel duidelijk, hoi. <laughs> Dat, uh, nou, dat was bedoeld om zeg maar, vuile afval van schepen, chemisch afval enzovoort, uh, te kunnen verwerken. Zodat dat niet allemaal uh, in de in, zeebeland. In uh, vervolgens is er een. Uh, men, uh, uh, Smit Kroes was toen de minister van Verkeer- en Waterstaat. En die was daar zeg maar, verantwoordelijk voor. Er is toen een aanbeveling, aanbestedingstraject geweest. En daar kwam tot verrassing van velen, het bedrijf Tank Cleaning. Amsterdam, wat later ten kliniek, En waarom werd, tot verrassing van velen? Van de gebroeders Langeberg. Nou, dat was tot verrassing van velen... omdat die naam eigenlijk pas op het laatst naar voren werd gebracht. Speelde nog iets anders een rol. En dit is eigenlijk waardoor het echt een hele grote affaire is geworden. Uh, Smit Kroes is uh, toen gewaarschuwd door een politiecommandant... en door een advocaat-generaal... Die hadden gehoord dat de opdracht aan de familie Langeberg en dus aan dat bedrijf werd gegund. En die zeiden, dat moet u niet doen minister. Het was een zeer vertrouwelijk gesprek. Zeer vertrouwelijk. Ze vonden het ook niet leuk eigenlijk om daar naartoe te gaan, maar ze waren al bang. Niet te veel mensen moeten het weten. De Langeberg stonden net onder de tap. U moet niet met deze mensen in zee gaan, want het zijn gevaarlijke milieucriminelen. Koen, waarom waren dat gevaarlijke milieucriminelen volgens deze uh, politiemeneer? Nou, uh, waarom? er waren al jaren geruchten uh, dat de Amsterdamse Petroleumhaven... waar die uh, gebroeders Langeberg uh, hun bedrijf hadden... dat die ernstig vervuild werd. En er kwamen er echt zwarte olievlekken naar boven borrelen en dergelijke. En er waren allerlei tips uh, binnengekomen. Dus de politie was eindelijk zover dat er een groot en duur uh, onderzoek... naar milieuwantpraktijken uh, uh, kon worden gestart. Uh, dat onderzoek liep nog... Terwijl dus een, een miljoenenorder uh, naar die jongens zou gaan in uh, Rotterdam. Dus uh, de politiecommandant en die advocaat-generaal... die zaten in een lastig pakket. Van de ene kant wil je dat politieonderzoek niet uh, in de wielen rijden... en aan te veel mensen vertellen. Aan de andere kant dachten ze, ja hier moet, uh, dit moet worden gestopt. Dus zij hebben een uiterst vertrouwelijk waarschuwend gesprek gehad. En waarom zette Nelly Kroes door? Waarom ging ze uh, toch in zee met die geboeders Langenberg? Um, ze heeft daar zelf een aantal argumenten voor aangevoerd. Ze had haast. Er moest inderdaad een soort verplichting komen... dat, dat die ontvangstinstallatie er zou komen. Hand uit Handen uit de mouwen. Handen uit de mouwen enzovoorts. Um, daarnaast speelde ook een rol... ik noem even haar argumenten. De formele argumenten. Uh, daarnaast speelde een rol dat de Langebergers... konden goedkoop leveren. Maar goedkoop is duur, duurkoop uh, gebleken. Want hoe liep het af? Nou, ze bleven door, want het is het grootste milieuschandaal uit geschiedenis uh, geweest. Uh, en uh, ze zijn ook gearresteerd, veroordeeld enzovoort. En dat heeft ook aanleiding gegeven tot een parlementair onderzoek. Want iedereen vroeg zich natuurlijk af... hoe kan een gewaarschuwde minister toch met die gasten in zee zijn gegaan? Er zijn vervolgens allerlei nou ja, complottheorieën, uh, gedachten over gegaan. Namelijk? Namelijk... Het, uh, het, het sterke verhaal ging toen dat zij een relatie zou hebben... of op zijn minst vriendschappelijke betrekkingen onderhield... met uh, een van die broers Langeberg. Het waren een beetje avontuurlijke jongens die reisden op Zandvoort. Afval cowboys. Maar het was wel echt wel uh, penose. Uh, nou, dat, dat, dat, daar zijn heel veel onderzoeksjournalisten mee bezig geweest. Er is een parlementaire commissie. Er is gevraagd om een rijksrechercheonderzoek. Um, maar dat is de smoking gun is eigenlijk nooit echt gevonden. Paul van Buiten heeft het in 2004 weer opgepakt. De Europarlementariër? Ja, de Europarlementariër. Omdat zij uh, benoemd zou worden als Eurocommissaris. Wat, wat wij eigenlijk ja. hebben, wij hebben nog wel wat aanwijzingen gevonden dat er wellicht toch wat meer contact is geweest met die Langebergs dan zij zelf deed uh, voorkomen. Uh, maar wat wij, wat wij zeg maar een interessante link die wij hebben gevonden... is zeg maar de advocaten van de Langebergs. De familie Russell, dat is een bekende senatoren en advocatenfamilie. Die waren erg bevriend. Want de vader van Paul Russell, dat was Willem Russell... en dat was een bekende CDA-senator. Die was helemaal met lintjes behangen enzovoort. En die was weer goed bevriend met Nelly Kroes. En wij hebben het gevoel en da ook dat niet alleen een gevoel... maar we hebben allerlei mensen die daar on the record uh, dat bevestigen... dat die link ja, misschien ervoor he heeft gezorgd... dat die Langebergs een streepje voor hadden bij de minister. De grote vraag, Koen, is toch waarom uh, Né de Kroes bij deze affaire... maar eigenlijk ook bij al die andere affaires die jullie net noemden... en die jullie in het boek beschreven... Altijd met de schrik vrijkomt. Ja, want om, om nog eventjes uh, ten Rotterdam uh, af te ronden: die commissie Biesheuvel, die daar uh, jaren later over heeft uh, geoordeeld, die had ook een, een pittig oordeel dat zij bestuurlijk nalatig had gehandeld. Was uh, Nelly Kroes toen nog een zittende minister geweest, dan had ze haar kunnen pakken. Dus daar heeft de timing uh, haar een handje geholpen. Maar um, ja, Nelly Kroes heeft een. Omvangrijk netwerk. Uh, ze ze er niet voor terug om journalisten uh, te bellen. ook soms te intimideren. Dus ze had verschillende wapens in haar arsenaal om uh, te overleven. Stam tenslotte, wat is jullie eindoordeel? Want uh, ik heb toch het gevoel dat jullie er wel een stoere vrouw vinden. Uh, nou, het, uh, wij zitten niet in de business van hagiografie schrijven, zeg ik altijd. Dus ik denk dat er wel behoorlijk veel kanttekeningen in staan bij haar persoonlijkheid. Maar uh, alles bij alles ik denk ik dat we ook een genuanceerd beeld geven. En dat er natuurlijk ook bewonderenswaardige aspecten zitten. Want overleef het maar eens allemaal als vrouw in een mannenwereld. Stan de Jong en Koen Voskel over hun boek Nedy Kroes. Hoe een Rotterdams meisje de machtigste vrouw van Europa werd. Bedankt voor het gesprek en veel graag succes gedaan, met het boek. Graag, uh... Dit was Argos. Straks Tros in Bedrijf. Een programma dat de dynamiek van het Nederlands bedrijfsleven wil belichten. Want ze moeten allemaal net zo dynamisch worden als Nelly. Goed weekend. In Europa groeit de kritiek op Israël. Israëlische lobbyisten draaien overuren in Brussel. Israel's opponents in dit politieke debat... pro-Palestijnse Europarlementariërs worden onderhanden genomen... terwijl vrienden van Israël in de watten worden gelegd. Ik ga ervan uit dat ik in het vakje sta, vrienden van Israël.